De moeder van de Iraans-Nederlandse vrouw Sarah Bahrami bevestigt dat haar moeder is opgehangen. Bahrami werd eind 2009 in Iran gearresteerd tijdens familiebezoek. Ze zou aanwezig zijn geweest bij een demonstratie tegen de regering. Sinds die tijd zat ze vast op verdenking van staatsgevaarlijke activiteiten. Bahrami werd in Iran geboren, maar kreeg later de Nederlandse nationaliteit.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 Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken roept Mubarak op zijn voortdurende beloften... om democratische hervormingen door te voeren nu eindelijk om te zetten in daden. Het ziekenhuis De Lichtenberg in Amersfoort gaat morgenochtend weer open. Vorige week vrijdag was er brand in een transformatorhuisje... leidde tot problemen in de stroomvoorziening. Daar moesten vorige weekend zo'n 140 patiënten worden overgebracht... naar andere ziekenhuizen van het Meander Medisch Centrum, waar De Lichtenberg bij hoort. 70 patiënten gaan morgen in de loop van de dag weer terug... De andere patiënten zijn in de tussentijd uit het ziekenhuis ontslagen. Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse provincie Kandahar... is de vice-gouverneur om het leven gekomen. De aanslag werd gepleegd door een motorrijder. Tenminste, vijf mensen die in de buurt waren raakten gewond. De vice-gouverneur was net van huis vertrokken om naar zijn werk te gaan. De Amerikaanse ambassadeur in Afghanistan, die vandaag in Kandahar is... heeft de aanslag veroordeeld. Hij zegt dat hij geen invloed zal hebben op de strijd tegen opstandelingen. Het weer...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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het, het ritme van ZFM, op tv, radio en internet, ZFM. met nu Goedemorgen Zandvoort. En weer welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Ja, ik vind Roy, ik vind dat je het heel goed doet, je lijkt wel echt een echte regisseur, je kijkt zo streng naar ons. <laughs> ja. Het tweede uur Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. De koffie is nog steeds lekker, alhoewel iemand zei van hij weet hoe het gemaakt wordt. Wat bedoel je dan? <laughs> Hij nam zelf niet. Oh ja, aan tafel nog steeds uh, de wethouder toerisme economie. Wilfred Taters en Floris Faber Hotelier. Met heel veel nevenfuncties. En die zit nu even stuk te lezen. <lacht> Dat weet ik uit mijn hoofd, maar. <lacht> <lacht> ja, uh, ja. Nou, Jullie nou, gingen verder. Ja, we hebben het eigenlijk een beetje in de eerste helft van dit gesprek gehad. Over ja, waar zitten de knelpunten. Hoe is het gekomen allemaal. Uh, tuurlijk gaan we nu kijken naar. Van waar ligt de start van onze activiteiten. Om het te verbeteren. Uh, bij de commissiebehandeling was een van de opmerkingen. Die zei, ja, dat kan wel allemaal, maar je moet beginnen met het image. En wethouder Tatenstaat zei: Ja, ik schaak op meerdere borden. Oftewel, ik heb allerlei parallelactiviteiten. die ik moet laten lopen om de zaak te verbeteren. Dat was toch uw bedoeling, hè? Nou, dat was de betekenis van ja. de opmerking. Ja, en een daarvan is, is het imago van Zandvoort. Nou, nou, dan was ik zo nieuwsgierig eigenlijk. Uh, daar viel dan ook patatdorp en dat soort dingen meer als image. Uh, kan de gemeente daarin sturen met een vestigingsbeleid? Of is dat tegenwoordig niet meer mogelijk? Dat is aan mij... Die... Ja, dat is een... sorry. Ik ja, ja. kijk, je een al, midden in de zon, maar... Ja. Uh, uh, nou, dat, de, de branchering, daar kan de gemeente niet veel. Is vrij, aan. Kant, daar kan je niet veel aan doen. Wat, uh, en, en dat is dan ook een van de redenen dat wij zeggen we moeten meer verblijfstoeristen hebben. Een verblijfstoerist, dus iemand die hier meerdere dagen uh, logeert, die geeft meer geld uit uh, per dag dan een dagtoerist. Ja. Uh, nou, ik heb dit. Uh, nou ja, niet zelf bedacht. De Kamer van Koophandel is daar alles eerder mee gekomen. Wat het effect is, als je meer verblijftoeristen hebt... dat is dat logisch de omzet van de retail, dat die stijgt... Ja. Uh, als een winkelier... meer omzet heeft, meer geld verdient... dan gaat hij zich ook meer zorgen maken... over de kwaliteit van zijn neering. Mm. Nou, en dat is wat wij willen bereiken... met uh, meer verblijftoeristen. Dat dus ook de kwaliteit... van de winkels verbetert. En dat iemand die nu... ik zal dat maar... Uh, ja, het moet niet geringschattend bedoeld zijn... Uh, patat verkoopt... Mm. dat hij een uh, luxe restaurant wil openen... want daar is vraag naar. Ja. Het is altijd een kwestie van vraag en aanbod. Ja, ja. En datzelfde, dat is met uh, de, de kleding, uh, waar nu rampspartijen hangen... als er ja. vraag is naar een, een jurkje of een broek van uh, 200 euro... Uh, ja, dan hangen die daar op een gegeven moment... en dan krijg je een betere kwaliteit. Ja, nee. Dus op die manier willen wij dus de branchiering veranderen in zandvoort. Een andere manier is er eigenlijk niet. Nee. Image, image verbeteren door uh, verhogen. Uh, absoluut, dat is uh, absoluut. Maar nog een heel belangrijk punt, en uh, dat heb ik ook uh, benadrukt... Dat is uh, klantvriendelijkheid, gastvrijheid, prijs-kwaliteit nou, dat zijn allerlei zaken die heel belangrijk zijn. Je kan, en, en, en dat, dat, daar, daar kan eh, Floris Faber meer over zeggen dan ik... ...maar eh, als jij een, een, een, een kamer hebt die er niet uitziet... ...en je wilt daar een vette prijs voor hebben... ...die klant komt nooit meer terug. Nee, maar die ben je ook voor heel zand voor kwijt. Die ben je voor heel zand voor ja, kwijt. Dus dat betekent dat, en daar begon ik ook mee... ...dat dat Deltaplan, dat kan alleen maar slagen als we dat gezamenlijk doen. En dat betekent dat je dus mensen die eh, er nu eigenlijk nog part, part nog deel aan hebben... Hebben, dat je die moet enthousiasmeren. Ja. Dat, ja. Zijn, dat zijn, uh, zal ik maar zeggen, de, de, de, de kleinere pensioens die moet je erbij trekken. Uh, of, of, of gewoon uh, inwoners van Zandvoort die één of twee kamers hebben en denken het zou best leuk zijn om te om die, uh, als bed en breakfast ja. uh, uh, aan, aan de gasten, maar voorlopig is de eerste, het eerste streven dat is om de bezettingsgraad van het bestaande wat we hebben, om dat omhoog te jagen. Dat is een waardevolle toevoeging en daar hamer ik ook steeds op. Ik, vind het ik wou net even woorden. naar voren. Ja, ja, ja, ja. Ja. Hij komt zelf ja, Nee Nee, uit beleefdheid, maar ik wil even, ik wil even inbreken toch. Um, ik roep het steeds weer in alle vergaderingen en we zijn allemaal vol goede bedoelingen hoor. Het de Deltaplan is daar een, een, een, een weergave van. Wie zitten er in die vergaderingen? Uh, ik heb het over het ondernemersplatform okay. en daarmee zijn alle clubs vertegenwoordigd. Maar als je die andere vergaderingen van de besturen hebt, van OVZ en, en hoor ik in Nederland, dan is dat ongeveer dezelfde tekst. We hebben het regelmatig okay. met de wethouder, met de andere wethouder ook. Er is maar één ding belangrijk, dat is de kwaliteit van je product. En, als je, en dan heb ik het ook, klein, uh, op kleine schaal over uh, een hotel of een pension of een privéadres. Uh, dan ga je al groeien naar uh, het strand, uh, het dorp. En dat, dat moeten we koesteren. En als je die kwaliteit omhoog kunt duwen, dan, uh, dan krijg je een grotere waardering van de gasten. En dan krijg je inderdaad wat de wethouder net zegt, uh, betere bestedingen, meer omzet, betere kwaliteit en dergelijke. Hoe, Wij uh, hebben dat ook uh, een, uh, aangeleverd bij de commissievergadering. Wij willen die zaken die bijzonder zijn en waarmee we ons kunnen onderscheiden... Als dorp, als, als Zandvoort moet ik nu zeggen. Die willen we versterken, omdat we daarmee onderscheidend aanbod realiseren. Daarmee kun je concurreren met, met Turkije, met Spanje. Dat is, dat is juist. Uh, ik kom toch even terug op die uh, verhoging van kwaliteit. Want dat zal dan elke bed en breakfast, elke hotelier en iedereen die een kamer verhuurt ook moeten doen. Ja, maar... kan, je dat, kan je dat pushen, kan je dat controleren? Uh, nou, in de kwaliteitsmerk, hoe, hoe wil je dat gaan, gaan omhoog brengen? Nou, daar zou ik op willen reageren. Het, je begint met de algemene zaken. De gemeente heeft daar een uh, voorwaardenscheppende taak, denk ik. En dat vult dus ook in. Uh, uh, dan, dan moet je dat loslaten Je moet uh, uh, bijvoorbeeld door de komst van de VVV Wordt er enthousiasme uh, gecreëerd uh, Zo'n ijsbaan in de winter was geweldig uh, nou, En dan krijg je automatisch want Je kunt het niet afdwingen Krijg je een verbetering En dan krijg je een andere houding van de individuele ondernemers ik geloof de heiliging. Uh, maar dan moet iedereen achter zijn oren krabbelen en dan moet je dus even rondkijken in het dorp. En dan moeten we wel meteen zeggen dat uh, het imago uh, van Zandvoort is bij bepaalde groepen gewoon hartstikke goed. De Duitse is kapot van Zandvoort, die vinden het geweldig. Prachtig strand, de nieuwe strandtank, dat is natuurlijk een geweldige ontwikkeling. En dat, uh, kijk, en als we dus winst moeten gaan maken in het, verblijf, het verblijfstourisme, dan is dat... Onder andere te realiseren door het circuit met meer geluidsdagen. Dus dat is, dat is, een, dat lift. is Ook wel een Geweldig. Ja. geweldig. Ja. En uh, de vaste paviljoens op het strand. Weet je hoeveel bruiloft die ik hier, of hoeveel, hoeveel bruidsparen ik hier al gehad heb? Ik heb een paar luxe kamers met Whirlpool en dergelijke. Ja, ja. Er zijn ontzettend veel partijen op het strand in de, in de uh, permanente paviljoens. Dat merk je dus onmiddellijk in de overnachtingen hier. Dat is dus een boost. Maar ja. Ik kom toch terug op dat op vieze laken, of de fysieke kamer waar je het net over had. Nee, Want die ene vieze kamer. Dat heb ik niet genoemd. Nee. <laughs> nou, die kant ging erop. Maar ik zou zeggen, die, die ene vieze kamer die in Zandvoort is. en waar dus die toerist komt, die toerist ben je kwijt voor Zandvoort. Ja, mag ik daar ja. op, op? Ik, op ik zou graag. hoe zou je dat kunnen verbeteren? Ik, nou? ik, ik doe, sorry, mag ik? Ja. Toevallig uh, deze week in de micet dat is het horeca ja. ken je. Um, er is een internationale enquête, onderzoek, weet ik veel, en toen kwam eruit dat er in Amsterdam de, het lijstje van de tien meest afschuwelijke hotels, en er zitten er vier in Amsterdam, internationaal, aan Nederland reageert erop, wij hebben hier ook een plaatselijke Horeca Nederland, ja. door die hotels aan te spreken. Dan is er ook gesignaleerd direct dat die hotels, die vier smerige hotels en slechte hotels, die hebben geen van alle een klassificatie. Dus die zijn te weinig, te laag om überhaupt mee te mogen doen met titel hotel. Als we een zand voor iets dergelijks krijgen, dan is het aan kan Nederland. om zijn achterban te mobiliseren. Om, om die, we hebben natuurlijk best voorbeelden. Een VVV kan ook signaleren. Een overheid kan daar niks mee. Die kan niet die kwaliteit nou, die, afdwingen. Die, die kant wilde ik een beetje op, maar als de, uh, nee, dat is, de gemeente is. niet kan. en jullie doen dat uit je eigen branche, dan is dat natuurlijk top. Ja, maar dan op hetzelfde moment, en dat niet om vervelend te zijn. dan moeten we dus met elkaar ook weer. moeten we rondkijken in het dorp. en dan moeten we signaleren wat daar niet deugt. Dat is juist. En dat weten we ook. En dat signaleren we ook. En dan moeten we dus proberen om daar dus... Want de beste promotie, ik herhaal het nog een keer... De beste promotie is een goed product. Als je er slim mee omgaat. Als je weet waar je markten zitten. Zandvoort kan een bepaald Zandvoort. publiek aanspreken... Wat een andere badplaats niet kan aanspreken. Zandvoort ja. is een mooi product, toch? Ja, natuurlijk. Ja, absoluut. Nou, als we nog even terug uh, gaan naar... Uh de simultane schaakpartij van de wethouder. Uh, in de commissievergadering heb ik eigenlijk een paar hoofdpunten in ieder geval als reactie vanuit de politieke partijen gehoord. En dat is kwaliteit van het winkelbestand. En dan hebben we het dan maar even over uh, horeca-aanbod en... Bran branche brancheering. Branchering. Uh, Andere is de evenementen. Zomerevenementen, ja, de winterevenementen. Meerdagse evenementen. Het parkeerbeleid. En kwaliteit uiteindelijk van ...de overnachtingen. Ja. Uh, dat zijn de borden waarop u schaakt... Nee, er zijn ...voornamelijk. Er, er zijn er, er, veel er, er veel meer? Er, er veel zijn, zijn er veel meer. Vertel eens. Het, uh, het, het hooghoven schaaktoernooi is er niet. <laughs> Ik ben en U kunt wel, wel meedoen in de wijk aan Zee. Ja. Uh, nou, ruimtelijke ordening... ...is natuurlijk een heel uh, belangrijk ja. punt. Uh, de middenboulevard... ...die wordt uh, hopelijk gerealiseerd... ...binnen tien jaar. En dat betekent dus dat... ...wij ook kijken of er... ...accommodatie gevonden kan worden... Uh, op uh, de, de middenboulevard want we hebben bedden ja. nodig hè? Ja. dus uh, ik zei van eerst de, de bestaande bedden dat uh, de bezettingsgraad hoger wordt, ja. maar als dat lukt dan, en de gasten komen ja. door de content die we hier hebben dan willen we niet dat we die door moeten sturen naar Haarlem, Bloemendaal of Noordwijk die moeten hier ja. slapen, ja. dus moeten we zorgen dat er hotels zijn ja. Ja. Uh, op het circuit nou, de, de, de Floris noemden het al, de geluiddagen die er zijn, uh, de vergunning is er nog niet, ik ben gisteravond Even naar het, uh, ik zal het het Hertenfestival maar noemen, uh, geweest in het NH Hotel. Alleen om de gedeputeerden te spreken dat wij uh, duidelijk de vergunning voor het circuit zo snel mogelijk willen hebben, opdat er internationale races gereisd kunnen worden. En gevolg daarvan is dat er plannen zijn en die uitgevoerd kunnen worden voor een, uh, een, een hoog gekwalificeerd hotel op het circuiterrein. Ja. Uh, daar ben ik dus ook mee bezig, op dat schaakbord. Ik ben uh, in het Louis-Davids-carré, uh, wordt nu uh, serieus onderzocht of uh, voor een, een, een contingent boven Albert Heijn geen woningen komen, maar of we daar een stadshotel kunnen realiseren. Het een moet het ander aantrekken, maar waar kunnen wij onze winst halen? In de zomer is Zandvoort goed bezet. Dus wij moeten in de schoudermaanden en hartje winter, moeten wij Zandvoort promoten... en daar moeten we ook zorgen dat wij zaken in Zandvoort hebben die we aan kunnen prijzen... om de mensen naar Zandvoort te halen. Ik heb in uh, nieuwspoort, daar was ik uitgenodigd om uh, de, de, de, de, de horeca uh, Nederland toe te spreken... En eh, toen heb ik Zandvoort gepresenteerd als een internationale badplaats. Met een internationaal circuit. En een eigen vliegveld. Nou, er, er werd enorm gelachen. Maar als jij naar Sydney gaat, dan moet je anderhalf uur reizen om in de stad te komen als je daar ja. op het vliegveld landt. Bij ons is het twintig minuten. Ja. Ja. ja, dat is nou, waar. Ja. waar. Waarom zeg je dan niet, wij hebben een eigen vliegveld? Kom ja. naar Zandvoort eh, vanuit Berlijn eh, ja. met het ja. vliegtuig. Alleen, het probleem is eh, nog dat... Eh, en, en dat, dan zijn dat niet alleen de hoteliers, maar dat moet georganiseerd worden, dat eh, om in de reisgidsen te komen, dan zijn de prijzen nog te hoog in Zandvoort. Dus je moet arrangementen hebben, of je moet de maanden nemen dat de prijzen niet hoog zijn. Want zoals wat Floris net zegt, voor 20 euro kan je nu al een hotelkamer af en toe krijgen nou, ja. uh, als wij maar in de reisgidsen komen, in Duitsland, en niet alleen in het Roergebied, maar ook verder weg Verderweg. in München, ik heb uh, uh, iemand uh, die bij Siemens werkt en die komt met het, vlieg, uh, veld, met het vliegtuig naar, naar Zandvoort dan naar ons eigen, naar ons eigen vliegveld Schiphol <laughs> en die, die, die komt hier uh, een hond uitlaten van een kennis op het strand, want die vindt dat zo met ja. zijn gezin en die vindt het zo fantastisch en die gaat dan op zondagavond weer terug naar München, nou dat kan er niet eens zijn, dat moeten er honderden zijn die dat graag willen doen. Als je dat als uh, goed pakket zou uh, kunnen brengen, uh, dan. Nee, dat zal heel lastig zijn. Dat zal lastig zijn, maar geld. dat is wel. Nee, maar nee, kijk, het is natuurlijk. Het is... Prima om uh, uh, op dat niveau uh, wensen te hebben en te willen. Maar uh, voor Zandvoort werkt dat niet. Je kunt niet ingietsen. Dan kun je in auto gitsen en dan krijg je de, de, de kras-autovakanties. Uh, dan moet de uh, accommodatie die moet voor een paar tientjes uh, worden aangeboden. En het is allemaal commissional tot 25%. Dat moet je niet willen ook. En het hoeft ook niet, want in internet gaat het zo snel. Uh, dat iedereen rechtstreeks kan boeken. En het moet inderdaad zo zijn. Maar ik heb ze ook hoor, gasten uit Berlijn. Die komen gewoon hier tien dagen in mijn appartement ja, zitten. En die komen vliegen. Maar, maar die kunnen ons... zelf boeken. Iedereen kan zelf boeken. Maar ja. voor de promotie verzand wordt voor de verkoop in het buitenland. De beste, de promotie, promotie, is een goed, nee, de beste promotie is een goed product. Daar die, zijn we het over eens. En die dus. reiswereld met reisgidsen die bestaat over tien jaar helemaal niet meer. Je, moet, je kunt het willen en je kunt het, wat. Het is prima om de, om de geest scherp te houden, maar het moet anders. En uh, daarom ben ik zo blij met de VVV. Dus de informatie moet beschikbaar zijn op het hoogste niveau. Nou, dat is prima. En de individuele hotels moeten ook goede sites hebben. Uh, de meeste hebben ook een goede site ja. waar direct geboekt kan worden bij mij. Kunnen ze ook rechtstreeks boeken, niet via een, uh, een boekingscentrale. En uh, dat gebeurt. Ik maak even zijn want ja? Jij hebt nog veel meer uh, op je lijst staan. Nou, uh, ik ja, heb ja. van de week gelezen Heel. dat er een onderzoek komt in het centrum. Uh, naar het, uh, het image, of niet het, het image, maar het bestemmingsplan van het centrum. Daar wordt een onderzoek uh, verricht. En een bureau gaat dat doen. Is dat ook ingesteld voor het image verbeteren? Ik, ik, ik, denk, ik denk dat die op het verkeerde been gezet bent. Uh, er is een, uh, uh, een, een, ja, hoe moet ik het zeggen niet een actie, eh, maar wat op het moment niet goed functioneert, dat zijn de nutsbedrijven die elke keer in het centrum de boel opengooien en dan weer dichtgooien en dan is de KPN net geweest en dan dus, komt Li doet wat. Liander erachteraan ja, en dan gezien, wil Sico ja. weer wat. En, uh, en uh, wat nou een onderzoek is, dat is om in het centrum die zaken beter te coördineren dan nu het geval ja, okay. is. Dat is. Dat is denk ik de, is waar je op doelt. Okay. Uh, maar ik, dat is dus ook een imageverbetering? want ligt de straat niet meer open. Uh, heel, heel, helemaal, helemaal mee eens, maar uh, ik maakte namelijk uh, de, dezelfde opmerking van uh, uh, wat, wat is de betekenis daarvan. En uh, toen is mij dit verteld, okay. dat, uh, dus het is iets anders. Nou zijn er een aantal uh, uh, panden in het Centrum van Zandvoort en die zien er niet meer uit. Ja. Kan je daar als gemeente wat aan doen? Nou, wij hebben dus uh, brieven gestuurd uh, in de richting van uh, geef om uw gevel. Ja. Dus die hebben we naar al die panden gestuurd waar het het geval is. Maar ook... Uh, dat je uh, reclameuitingen en al dat soort dingen, dat je als ondernemer wel goed eventjes achter je oren krapt, uh, wil, ik, wil ik dit. Uh, op dit moment uh, zullen ook uh, de eigenaren van panden benaderd worden om er iets mee te doen. En in uh, vervolg op uw vraag, uh, dat zijn dan uh, de hoge huren die er hier in Zandvoort zijn, worden ook de huizen, de pandeigenaren die worden benaderd. Uh, zowel door de gemeente als de ondernemersvereniging Zandvoort. Uh, uh, dat is uh, ook, een, uh, ook een novum. Uh, de grote Krocht die gaat ja, in zoverre op de schop dat nee. de Albert Heijn gesloopt wordt. Ja. En de kaaswinkel en de slagerij dat gaat plat. Dat heeft een grote betekenis voor de ondernemers op de grote Krocht. Uh, wij hebben nu uh, eens in de veertien dagen een, een, een inloopmogelijkheid om uh, vragen, daar, vragen daarover te stellen. Ja. En uh, wij hebben brieven gestu gestuurd gebracht bij alle ondernemers. Samen ondertekend met ondernemersvereniging Zandvoort. Dat betekent dat de gemeente samen met de ondernemersvereniging, beide logo's erop, dat we gezamenlijk optrekken. En dat is hartstikke nieuw in Zandvoort. En, uh, ja. en dat, is dus, dat is dus iets wat wij uh, dat u vaker zult zien, dat we gezamenlijk uh, er tegenaan gaan. Oké, okay. ja. We gaan zo'n beetje naar het einde van dit gesprek. Nog even het, het laatste punt. We hebben nu de problematiek van wat er was, de activiteiten die ieder gaat ontplooien, hebben we besproken. Op korte, op lange termijn willen we meer hotels erbij hebben, dat is duidelijk. De kwaliteit natuurlijk van de hotels verbeteren, bestaande bestand verbeteren. Daar waar nodig. Floris, kijk maar niet boos. Ik kijk ja. helemaal niet boos. <laughs> maar. Zo kijk ik uh, En een van de suggesties om op korte termijn iets te doen, want een hotel heb je maar niet zomaar hier, op korte termijn, is veel meer bread, bed en breakfast. In de jaren 50, uh, zouden we zeggen, vrij. Ja. maar. Bed and breakfast. Bij, Flo bij de katholieke kerk heette het rooms. Rooms, rooms ja. ja. ja Dat is ja. leuk. Ja. Maar ik, ik vind het nog steeds bestaan, want ik zie het uh, ja, tuurlijk. ja, maar niet meer zoals ja. vroeger. Ja. Hè. Nee, maar het is nee. een, een internationaal imago: bed and breakfast, B&B ja. in ja. Australië, in, overal. Ja. Ja. Floris, vanuit een ondernemersperspectief, hoe kijk jij tegen dit initiatief aan? met vruestuk heeft altijd bij zo'n antwoord gehoord, maar dat moet spontaan komen als mensen weer een centje willen verdienen. En dat zal vrij snel gebeuren. Dan kun je als overheid zeggen, we zouden dat graag willen, dat is prima. Dan heb ik natuurlijk collega's die roepen, ja maar hallo, ik wil zelf mijn bedden wel verhuren. Maar daarvan, ik denk dat je dat groter moet zien. Een, een hotel heeft een hele andere uitstraling, een pension ook. Dat is, dus dat moet naast elkaar kunnen bestaan. En dan moeten we met elkaar zien dat we zoveel zo mogelijk bedden vullen. Je kunt dat niet afdwingen. Je kunt niet tegen mensen zeggen: Je moet nu bed en breakfast gaan organiseren. Bovendien, eigenlijk is het zo dat wat je nu in het land ziet, en internationaal ook wat een bed en breakfast is, dat is vier sterren deluxe. En dan alleen maar één of twee eenheden in een mooi pand. Ja, want wij in Zandvoort steden. hebben dat gedefinieerd als ten hoogste vier personen. Ja, dat kan niet anders, omdat je nu regelgeving hebt. Maar het ja. zou mooi zijn, en, maar dan ik, ik vertel allemaal dingen waar ik het antwoord zelf op weet. Het zou mooi zijn als die brandweer ons wat meer ruimte gaf. <laughs> Zowel de hotels, want ik moet, volgend jaar moet ik weer een heel nieuw systeem ja, gaan. Dat gaan, wordt een eh. volgend programma. Dat Ja, oké. Okay. En het... Um, dus ik denk dat je uh, wensen kunt hebben, maar ja. dat je dat aan de vrije markt over moet laten. En ja. dat we moeten beginnen bij de kwaliteit van de uitstraling van ons product. Ja. En keuzes maken. We moeten zorgen dat we net die dingen doen die anderen niet kunnen doen of niet doen. Ja. Uh, Seniormarkt, als ik nog even ik mag. Even iets aan toevoegen. Ja, 21 maart hebben we een uh, informatieavond voor iedereen die daar maar bij wil zijn. En eventueel in zijn achterhoofd heeft van, nou misschien wil ik ook wel ja. wat verhuren. Uh, 21 maart is daar een, uh, oh. wordt daar ruim aandacht aan gegeven. Maar uh, ook degenen die willen verhuren... In uh, de haven, op het strand? Nee, nee. Oh, is dat veranderd? Uh, nou, ik, ik wil eigenlijk... En ik denk dat er veel mensen nieuwsgierig zijn. Ik wil eigenlijk in, het, uh, in de aula van het Louis-Davidskaree... Oh, dat is leuk. Van, van de, ja. de, de, de twee oh. scholen. Daar is een grote aula bij. En, is een, uh, en de bibliotheek. Ja. Representatieve ruimte. Ja. Ik denk dat dan ook twee dingen zijn nieuwsgierig naar bed en breakfast en ook nieuwsgierig van wat daar nu eigenlijk ja. gebeurt dus die combinatie maar, maar de, uh, kijk, ja, 21 maart hoe laat is dat? Uh, nou dat, daar wordt dat nog, komt nog, daar komt nog okay. uh, helemaal, moet nog iets uitgewerkt worden dus nog okay. twee maanden hebben we daarvoor uh, en uh, daar, daar verwacht ik uh, toch wel veel van. Uh, maar of daar veel mensen op afkomen, ja, uh, je moet niet nee. denken dat er meteen honderden uh, een kamer willen verhuren. Maar dat, dat moet ook een spin-off hebben. Daar zijn er misschien tien uh, die denken van nou dat is misschien wat voor mij. En je moet beseffen als je dat gaat doen, dat je... Voor jezelf, door de kwaliteit die je levert, reclame gaat maken. Dat de mensen het jaar erop weer terug Gasten het jaar daarop weer terugkomen. Ja. He, is, het is niet iets van, ik heb een kamertje en ik ga stilzitten. Nee. Dus het is het zorgen. enthousiasme en de gastvrijheid die je over moet brengen. En eh, dan wil ik nog even iets zeggen over de gastvrijheid. De Horeca Nederland, afdeling Zandvoort, die gaat ook een cursus voor de leden gaat die, uh, uh, aanbieden om gastvrijheid en klantvriendelijkheid te etaleren. En datzelfde, en ik denk dat dat ook belangrijk is... wil ik voorstellen in het college... om dat voor het personeel van de gemeente Zandvoort... Uh... Uh, in te voeren. Dus dat daar een cursus klantvriendelijkheid, hoe ga je met de mensen mens om. Dat gaat niet alleen voor de toeristen natuurlijk maar ik denk ook als je een voorbeeld geeft aan de inwoners van Zandvoort dat die ja. daar ook wat van mee pikken. Ja. Dus het uh, ja, moet niet alleen gewezen worden met vingertje naar de ondernemers. Maar ook naar de gemeentelijke organisatie ja, zelf. Weer met beide logo's? Dat laatste met hoofdletters. Ja. ja. Maar uh, dat vind ik heel. Maar als ik even mag, dat ja. staat ook in de stuk. En dat vind ik dan wel heel netjes. Stukje zegt van het gaat, het gaat om het totale plaatje. Dus ook de parkeerfaciliteit. Als ik die even mag aanraken. De manier waarop je dat presenteert. Dat betaald moet worden is heel duidelijk. Dat is prima. Maar daarmee werken. En dan ook voor, voor die doelgroepen die je hebt. A zijn het eerste bewoners en dan de vaste gasten, faciliteiten ja. zorg wel dat die mensen op een normale manier ergens die auto kwijt kunnen ja. dat roepen wij ook steeds en dat willen we dus ook steeds inbrengen in de doorlopende discussie oké, okay. ja dat, dat is ook weer zo'n al die schaakborden van ja. de diverse uh, wethouders die moeten aan nou, mijn kunnen het, het nu, We kunnen het nu ter sprake brengen, want het zit ja. in de portefeuille van de andere wethouders. Dus we kunnen het hier even afspreken. Ja, en, nou, maar dat aanraken. doen we dan als de andere wethouder bij is. Ja, die zit een maand in Argentinië. Ja, precies, dus we kunnen hele, hele, we kunnen het hele besluiten. Weg al besluiten Ja, dat is zo. Ja. Nou, we wensen de wethouder uh, heel veel overwinning en in ieder geval geen remises. <laughs> ja. Floris ook, jullie van de kant van de ondernemers zullen er ook behoorlijk hard aan moeten trekken om, om dit tot een succes te ja. maken. Dit is niet het enige gesprek, ben ik bang dat we hierover gaan. We zien, zien jullie wel graag terug ik bij denk, volgende stappen. Ik denk stappen. na die informatieavond van Bed en Breakfast dat het heel aardig is om nog een te komen. Ja, dat lijkt terug te komen. Dan hou ik het daarop, heren. Bedankt. Oké, okay. okay, bedankt. Graag Maar de knuppel in het hoender op te gooien. Dit was de dierhunter van de Shadows. Je zoekt het wel uit op die muziekjes ja. Want, want we gaan uh, uh, verder praten. Het gaat weer, uh, weer. Het gaat gewoon over de herten. Het is natuurlijk een, een onderwerp wat uh, uh, heel erg actief is in Zandvoort. En je hebt de mooie spotprint meegenomen. Schiet of ik schiet. Dat is het duidelijk. My name is Bond. Je bent. Uh, uh, je bent afgelopen donderdag ook bij het NH-hotel geweest, je hebt een petitie aangeboden. Um... Daar, ga <laughs> daar gaat de melk. Uh, hoe was dat? In die, uh, wat, wat vond je van de avond? Ja, Laten ik we daar vond, eens mee beginnen. Ik vond het een hele leuke avond, want zowel voor als tegenstanders kwamen aan bod. Ik ja. heb een hele hoop onzin gehoord. Ik heb een hoop leuke dingen gehoord. Wat, wat, wat was onzin? Nou kijk, je hebt mensen die meteen last ervaren en het over afschieten hebben. Ik denk laten we die hekken even wachten en kijken wat die hekken doen. En niet meteen gaan praten over afschieten. Dat, dat vind ik geen bijdrage aan zo'n avond. Nee, maar uh, de man die daarvoor stond, die, uh, die had het over beheren. En daar kwam toch ook wel... Uh... Beheren is afschieten. Nou, is zo grof heeft je dat niet gezegd. Het maar ging het kwam er ook Het ging eerst over een hekkenplan en uh, dan zouden we ook kijken of het moesten beheren. Maar jullie hebben uh, 1400 handtekeningen opgehaald in de Zandvoort. Ja. En ze lagen op diverse uh, plaatsen. Jij ja, hebt tegen mij gezegd, hè, we kwamen elkaar in het dorp tegen. Er is ook een andere manier om, uh, om dat te beheren. En ja. daar ging die petitie over, toch? Ja, het was een petitie tegen het afschieten en voor diervriendelijke oplossingen. Dus nou, wel beheer? Wel beheren, maar gewoon normaal beheer en niet meteen. Ik vind beheren met afschot... Dat hoeft tegenwoordig niet meer. Dat is niet anno 2011. Maar je kan tegenwoordig met uh, voeding... daar stellerisatiemiddel doorheen doen. En dan kan je het beheren. Want herten en damherten zijn heel intelligent. Ze gaan die hekken uit... omdat mm. ze weten dat er bij de huizen happies te halen valt. Maar die beesten weten net zo goed... als jij in de duinen op een hele grote plek... voerstrooit met de pildering voor de vrouwtjes. Want één man heeft meerdere vrouwtjes... Ja, ja. Dan uh, kan je het reguleren, want niet alle vrouwtjes zijn meer vruchtbaar. En als je dat puur één keer per maand zou doen, weten ze allemaal, op die plek ligt daar eten, daar gaan ze naartoe. En dan zit er een, uh, een, een anticonceptiemiddel in. En dat vind ik een veel vriendelijkere manier om daarmee om te gaan. Plus je kan zelf reguleren. Willen wij inzetten op ecotoerisme het hele jaar rond? Dat we zeggen, het eind van het seizoen gaan wij een ander soort toerist trekken. Mm. Mensen die van de natuur willen genieten. Mensen die naar hertjes willen kijken. Op de Veluwe hebben ze toch ook in het najaar veruren ze hartstikke veel huisjes. Waarom? Mensen komen dus naar komen de herten kijken. kijken. En die, die reclame... En die inzet, als wij die zouden doen als VVV, dan zouden we een ecotourisme kunnen... Zou je, zou je observatiepunten willen hebben bijvoorbeeld, waar je als toerist naartoe kunt gaan? Ik denk dat zoiets met een boswachter besproken moet worden. Ik ben, ben geen bioloog, ik weet niet welke schade dat binnen een natuurgebied aanricht. Maar net zoals meneer Warmedam, die met toeristen de natuur ingaat. Zo zullen er vast wel meerdere mensen zijn die dat heel leuk vinden. Dat is toerisme... Maar ik wil uh, naar, naar de, de petitie en de inhoud daarvan, want het gaat dus over uh, sterilisatie, over uh, anticonceptie. Hoe denkt Waternet daarover? Want daar ga je dus uh, voeren, bijvoeren. Waternet is geen voorstander, maar dat is niet zozeer tegen het bijvoeren, maar om het water, uh, grondwaterwingebied, Als dat uh, ja, ja. spul door, uh, door de grond gaat. En daarom zijn ze daar niet zo'n voorstander van. Maar ja, waar een wil is, is een weg. Misschien dat er een uh, plek is waar het, uh, waar het wel kan. Ja. Dat weet ik niet. Nou, ik kan me voorstellen dat je op een zodanige manier voert... dat dat voer niet in de grond komt. Juist. Dan moeten toch manieren te vinden zijn. Lijm Kees, jij zat te popelen om wat te zeggen. Zat? Ja, kijk, we hebben een andere... Eigenlijk. Uh, ja, je gaat ook gelijk af, Kees. Ga... Ja. Ja. Kijk, eerste plaats, we praten constant over een beperking van het aantal herten. Hij wordt steeds ik zou hem uh, even uitzetten. Nou, die gaat vanzelf uit. Uh, <laughs> ik dacht dat ik hem stil had gezet trouwens. Uh, eerste plaats, het aantal herten. Vroeger werd, tegenwoordig wordt tegenwoordig gesproken over een toename van 20% per jaar. Een aantal jaren geleden over 35% per jaar. Ergens, een, een populatie gaat zichzelf wel reguleren. De waterleidingduinen, als je helemaal snel omsluiten met hekken, kan er een populatie uit. Volgens Nederlandse voedingsnormen van 3500, en de Duitse norm is zelfs twee hertjes per hectare, ja. dan kan je zelfs naar 7000 herten kan je daar houden. Maar ah, dan is het behekt, en dan is, ja, is het, het, het probleem nee, van wat behekt. is op het speelt, is weg. Ja, we hebben geen probleem in Zandvoort, we missen een kans. Uh, nee, dat laat ik zo zeggen, als je, je behekt het, dan ben je van de... Uh, ja. Die, hoe noemen we dat? Dus de schadegevallen, de, de, ja, de, de ongelukjes, nou, daarbij vanaf. Laat ik zeggen. Wat is nou de hele insteek van het rapport geweest? Dat ging over verkeersveiligheid. Ja. ja. Maar de dubbele agenda was schieten. Uh, want als je voor de verkeersveiligheid hebt, heb je dan hekken genoeg. Maar goede hekken. Dan los je het probleem van de verkeersveiligheid op. Vooral met duidelijk. Nou. Maar men wil niet hekken, er zit ook nog wat onduidelijkheden in de flora en faunawet. En dat kreeg Jan Bond van de week ook absoluut niet uitgelegd uh, aan de mensen. Uh, dus daarom blijf je, maar dat zijn we aan het doen. Maar wat mij zegt ook, van, uh, ja, ik ging net op vakantie en dan nam ik het aan op Dagblad mee in het vliegtuig. Van, uh, het gezien wel 112... Ik denk, fout, het gezien, wel de VVV. Ja. En, en, en, ja. bedoel, dit, is een, dit is een kans die we nu hebben laten lopen. Ja, dat is duidelijk. Dat, dat de herten een, een, een, een, een, een mooi toeristisch item zijn, dat is geweldig. Want er zijn mensen, er is iemand die heeft hardop gezegd heeft, we kijken allemaal naar het strand. Dan moeten ze om ons heen kijken, want we hebben ja. hartstikke mooie duinen, herten. Maar het gaat daar even over het beheer van die herten. En jij hebt een rapport over, uit Wageningen gekregen. ja. Gaat het alleen over dat voer of staan er nog meer uh, uh, oplossingen? Nou, er voor? staan uh, andere oplossingen hoe andere gebieden dat doen. Ik heb niet al die gebieden doorgeworsteld. Nee. Maar ik weet dat ze Amsterdam, de, du de, de duiven, doen ze ook iets door het voer. Om het geen uh, gigantische plaag ja. Ja. te doen. Dus dat vond ik zelf een hele logische. Die heb ik even bekeken. ...en voor de rest heb ik alles meegegeven aan de provincie... ...want ik ga daarvan uit dat daar mensen zijn... ...die op de hoogte zijn van de natuurgebieden... ...en genoeg orgen, natuurorganisaties aan verbonden zijn. Nou, die waren zat, dat, vond ik. Ja, die waren goed vertegenwoordigd, gelukkig wel. En uh, uh, dat ik denk dat die in onze mooie natuur... ...toch wel een goede oplossing zoeken... ...en anders blijven wij het volgen... ...en proberen we zoveel nou, ik... mogelijk druk uit te oefenen... Je hoeft het dan niet te volgen, want je kan uh, maandag naar een debat. Ja, maar maandag... Uh, dus is dat een, is dat een aanleiding, de debataanleiding uh, van, van donderdag? Ik neem aan van wel. Het is, de SP heeft het uh, aangekaart. Ja. Ja. Uh, zelf zitten we maandag in, in Amsterdam bij de gemeenteraad. Uh, Wat is in Amsterdam? Nou, niet. We hebben een, gewoon een, een GroenLinks overleg. Dus. Okay. GroenLinks heeft contacten in, in, ja, Haan, dat in is, de regio. Is dat, dat dus is een, een overleg, intern verhaal. een Interpellatie, een... overigens, is geen debat, hè, maandagmiddag. Nee, is geen debat. Nee, is gewoon een intern inter, inter, inter, inter overleg. En ja. in de provincie is een interpellatie. Ja. Ja, nou, het is een debat, ja. maar dat kwam er even snel tussendoor. Dat, uh, ja, Amsterdam ja. gaat over de Amsterdamse waterleidingduinen. Dus dezelfde petitie die we aangeboden hebben bij de provincie, bieden we ook in Amsterdam aan. Want die nemen met tenslotte ook een beslissing over ons en daar gaan we maandag praten nou, er is, is door meneer Bond duidelijk gezegd als uh, uh, Amsterdam het niet doet dan gaan we aanwijzen en dan gaan wij het doen daarom vonden wij, het waard, vonden wij het de moeite waard om ook nog naar Amsterdam te gaan ja, maar dat is de, eigenlijk degene die de beslissing zou moeten nemen ja, we proberen het aan alle kanten okay. zo goed mogelijk te beïnvloeden maar ik denk niet dat die, uh, die uitspraak van meneer Bond goed valt in Amsterdam... maar dat je over Amsterdam heen stapt. Dat, dat, dat wordt een aardige prestige kwestie. Nou, dat, dat begrijp ik, maar als je het uh, als gemeente... ...en of het nou Amsterdam is, of Zandvoort, of Hillegom, of Vervogelzang, ja. ...als je het als gemeente maar laat lopen, waardoor er steeds meer klachten komen... ...wat voor klachten dan nou, ook, dan zal iemand een beslissing moeten nemen, toch? Ja, maar Amsterdam is al jaren met zijn hekken bezig. Nou, over die en denk, dat is, ik, daar heb uh, ik net ook uh, een vraag over gesteld... Het wordt dus niet helemaal dichtbehekt. Nee, het wordt niet dichtbehekt. Het wordt op de, laat ik zeggen, op de, in ieder geval op de plaatsen waar de verkeersveiligheid in het geding is. En daar gaat het in feite om. Althans, ja. het was het uitgangspunt. Ja. Daar wordt het gewoon goed behekt. Ja. En daar is Amsterdam al jaren mee bezig. Alleen ja, je moet vergunningen maken, je moet hier en daar je particulieren die aan de andere kant van het hek zitten. En het kost een paar centen. En de juiste locatie ja, van de hekken moet je de moet je De, de kosten inderdaad de patiënten, maar een, een auto waar een hert aan wandelt kost ook een patiënten. Alleen die patiënten kan ik niet bij Amsterdam verhalen. Nee, het zolang is. het niet helemaal behekt is. Dus dat vind ik ook een, een, een punt. Nou, maar als het helemaal behekt is, dan kun je het nog niet verhalen. Want het, er zitten zoveel ja, herten ook buiten dan, het is, dan is de beheerplicht. Ja, maar die, die, er zitten zoveel herten buiten de Amsterdamse waterleidingduinen. Ook in tuinen, in Bloemendaan en zo privé tuinen. Uh, nou, tuin. van, ja, nou de, privé tuinen. Nou ja, het, het zijn aardige landgoedjes ondertussen. Ja, maar die mensen, er ook uit, er waren mensen die vonden het gewoon hartstikke leuk om twintig herten in hun tuin te hebben. Ja, ja, joh, joh, ja die bij. horen niet bij in de tuin. Dat moet je ook eigenlijk, die, die horen gewoon maar, in, die in de tuin. Ja, je hebt natuur. het zelf gehoord, die mevrouw vond het geweldig. Ja, ze vond het prachtig. Ze wouden privéparkje. privé Nou Ja. ja. <laughs> maar ja het, het, het blijft vervelend. En zeker, ik heb wat mensen gesproken die een hert op een auto hebben gehad. Nou, het is niet alleen de schade, het is de schrik. De schrik en, en, en Het is iets vreselijks als je dat overkomt. Dus ja, daar moeten we toch wat aan ik doen. Ik heb de mensen ook ontmoet tijdens de tekenen. Heb ik hm. heel veel verhalen aangehoord. En er waren inderdaad mensen die dat echt, dat is best wel traumatisch als je dat hoorde. Ja. En vooral mensen met kinderen. Ik zeg: als je, als je niet wilt tekenen, moet je het niet doen. Je het mag alleen. Want als je zo'n ervaring hebt meegemaakt, dan begrijp ik. Dat je, dat, je, iets over denkt. dat je er iets anders ja. over bent gaan denken. En het vreemde was, de meeste mensen wilden gewoon oplossingen. Die waren niet voor afschot. Nee, Ook nee. al hadden ze een hert op de auto, gehad. Ja, als, als, er maar... als er maar iets gebeurt. Ja. En dat, dat vond ik zo positief. En dat is voor mij een reden dat ik denk van ja, we moeten doorgaan voor allemaal. Hoge hekken, misschien gewoon, eco goed, be goed beheren. Goed beheren en... Een beetje vriendelijk voor de natuur ja. en dierenwelzijn. En daar kunnen we allemaal winst uithalen. Dat denk ik ook. Nou, uh, Maar wens jullie... Nou, ja, kijk, het, het gekke is, we hebben het constant over de waterleidingduinen. Hè, van de, de ongelukken die per volle langs de Vol weg gebeuren in de Zandvoortslaan. We hebben natuurlijk ook een heleboel ongelukken. Die gebeuren door op de zeeweg. En dat zijn de herten die komen uit de Kennemerduinen. En daar wordt wel geschoten. daar zitten maar 200 herten. Helemaal echt geen verhouding tot wat er in de waterleidingduinen zit. Maar men weigert daar een hek te bouwen langs de zeeweg. Ja. Nou, dus het schieten als je de nummer 25 herten in de Kennemerduinen, duinen, dan steken ze nog de zeeweg over. Ja. Dus dat is waar. Dus schieten helpt niet, je moet echt andere maatregelen nemen. Het, is, het blijft beheren, we moeten omwille van de tijd uh, afbreken, we gaan naar het volgende onderwerp. Maar uh, ik krijg hier nog iets te zien, www.hertenindeduinen.petitie.nl Zeg ik ja. het goed? Ja, petitie.nl, Herten in de Duinen. Daar kan iedereen via internet zijn petitie tekenen en zijn handtekening achterlaten. Oh. waar een hoop mensen die het jammer vonden dat ze niet hadden kunnen tekenen. En nu kunt, kan iedereen mee tekenen. Oké, okay, dan wens ik jullie veel succes. En ook plezier. maandagmiddag bij de gemeente Amsterdam. In ieder geval. En bedankt. Oké, okay, bedankt, bedankt voor, voor jullie je komst. Oh, bedankt voor de tijd. En volgens onze technicus zijn we er weer in. Ja, laatst, nou dan gaan we weer, uh, weer We hebben het net alweer over harten, herten gehad. We gaan nu met meneer Joop van der Meer. Welkom. Ja. Dan we praten over uh, Nieuw Unicum. U ziet waarschijnlijk ook herten? Nogal wat. Ja. Nogal ja. wat. Ja, we hebben mooie plaatjes daarvan, maar het gebeurt ook regelmatig dat de bloembakken van onze cliënten ook bezocht worden door de herten. Ja. En daar, daar zijn we niet allemaal gelukkig mee natuurlijk. Viooltjes? zijn er niet meer. Uh, Viooltjes, ja, die worden zeldzaam bij ons. Ja, ja. ja misschien nog Als... wat Nou, is er een uh, tulp gedoopt? Ja. ja. Maar die wordt ook opgegeten waarschijnlijk? Voor zover ze, ze beschermd zijn. Eh, <laughs> want daar, daar zou toch een kooi omheen moeten. Waarom is er een Tulp na nu Unicus gedoopt? Nou, we zijn 40 jaar, eh, we hebben bestaan. Er ja, is een ja. groot feest geweest. En er is een veiling geweest. Een van de onderwerpen in de veiling, dat was de tulp. En <coughs> via een medewerker van ons eh, was er een mogelijkheid om een van de tulpen die eh, daarvoor eh, heel geschikt was. Om die te dopen tot de nieuwe Unicum. De nieuwe Unicum ja, ja, en daar zijn er een heleboel van verkocht inmiddels. Oh, dat is leuk. Ja. Uh, u bent ook coördinator beroepsopleidingen. Klopt. Uh, heeft u veel leerplekken in, in Unicum? Nou, we hebben er uh, heel veel. En dan hebben we het over 40 uh, stagiaires om en nabij. En dat is vanaf uh, niveau 1 noemen we dat. De aankomend gekwalificeerd assistent. Tot en met de hbo-verpleegkundige in de opleiding. Dat zijn de stagiaires. En we leiden zelf ook nog op in de BBL. Dat is werken en leren. Wat is een BBL? De BBL betekent beroepsbegeleidende leerwerk. Okay. En dat is het combineren van werk en leren. Dus je stage is school. Je gaat een paar dagen naar school en je loopt een paar dagen stage. Dat is verdeeld over de jaren. Met werken en leren ga je één dag naar school. En voor de rest... ...werk je in de praktijk en ben je dus ook medewerker. De uh, stageplekken, zijn die uh, goed gevuld? Ja, bij ons zijn ze eigenlijk uh, maximaal gevuld. Hè, waar komen uh, de mensen vandaan? Uh, uit, uit, uit de regio? Wat ja, voor scholen zijn dat? Het hbo? Uh... Wij werken samen, intensief samen met Nova College. Nova College, dat ja. En die hebben locaties in uh, Haarlem, in Beverwijk, in Hoofddorp. En... Uh, de meeste leerlingen komen dus uit de regio. Dan hebben we het over Haarlem, uiteraard ook Zandvoort, eh, soms uit Beverwijk en enkele uit eh, Hoofddorp. U hebt het over niveau 1 tot eh, tot 5 heet dat tot, dan in de zorg? Dat is dan de hbo? Dat is de hbo, klopt. Kunt u een, een, een indicatie geven wat een niveau 1 doet? Ja, je moet je voorstellen, niveau 1, dat is dan een, een, een route voor leerlingen die om wat voor reden ook niet zeg maar, de normale route hebben gelopen. Dus die zijn in het voortgezet onderwijs vastgelopen of door verschillende redenen en die worden dan toch in een route gezet waardoor ze kennis gaan maken, in ons geval bij met name de zorg. Maar dat kan ook in het groen gebeuren zijn, dus dat ze een groenopleiding gaan doen. En... Vervolgens gaan wij ze dan met heel veel begeleiding, ook vanuit school, gaan wij ze voorbereiden op een kwalificatie in de zorg. Dus als je niveau 1, als dat goed lukt, dan ga je door naar niveau 2. We hebben een voorbeeld bij ons, Priscilla, dat is een meisje wat bij ons in die AK-route zat. En die deed het heel goed en die is nu bij ons stagiaire helpende. Helpende zorg, dat is dan een niveau 2 opleiding. Ja. Dus er is, er, is door, sorry, er is doorstroming mogelijk? Ja, zeker. Ja, dat is, uh, bij ons, uh, met name in dat werken en leren, is dat iets wat heel veel gebeurt. Uh, leren die verzorgende zijn en bij ons een beetje boven komen drijven. Hè, die dus uh, laten zien dat ze nog meer in huis hebben dan wat uh, niveau 3 vraagt. Uh, die geven we de gelegenheid om door te stromen naar verpleegkundigen. En dat zijn er zo gemiddeld uh, 15 ongeveer die we dan in opleiding hebben. En een groot deel daarvan blijft gelukkig bij ons, maar er zijn er ook die uh, dan naar het ziekenhuis uh, gaan omdat ze om wat ook uh, daarin verder willen. Ja, want uh, um, leren in, in uw bedrijf, in uw Unicum, wil je niet zeggen dat je er blijft werken. Hè? Dat is, het is een onderdeel van school. Ja, kijk, als het gaat om een stage, dan, uh, dan moet je natuurlijk uh, ook nog andere adressen. Want je wordt breed opgeleid in ja. de zorg. Uh, je kan in principe overhandrecht in de ouderenzorg, in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Bij ons gewoon die zieke lichamelijk gehandicaptenzorg. Uh, op het moment dat je werken leren doet, dan is het natuurlijk wel de bedoeling, en daar streven we ook naar, om die leerlingen zo lang mogelijk binnen te houden hmm. als ze gediplomeerd zijn. En daarvoor hebben we dus ook dat beleid om... Uh, doorstromen mogelijk te maken. Aan de ene kant bindt dat, ja. Ja, want dat geeft je meer carrière-mogelijkheden. Uh, aan de andere kant uh, raken we daar natuurlijk ook leerlingen mee kwijt, ja. die zeggen van ja, dat ziekenhuis, dat vind ik toch erg interessant. Ja, het is natuurlijk uh, wel breed. Het is een, je kan naar een ziekenhuis, je kan naar een verzorgingshuis. Er zijn verschillende soorten van uh, zorg. Ja, klopt. Zijn er veel vacatures in Unicum? Uh, ja, regelmatig. Ja. En dat heeft ook te maken met het feit dat we uitbreiden, we hebben nu de afgelopen jaren... Ja, er komt een heel op, uh, nieuw gebouw achter, hè? Uh, klopt, ja, we zijn nu bezig uh, op het terrein zelf, uh, met een aantal appartementen en we hebben natuurlijk vorig jaar hier het Zandvoort Centrum geopend. En dat betekent dat we dus aan het uitbreiden zijn en dus ook uh, medewerkers nodig hebben. Mm -hmm. En Unicum stelt behoorlijk eisen aan de medewerkers, dus uh, we proberen daarom ook uh, zoveel mogelijk en ook zo hoog mogelijk uh, in te zetten. Ja. Nou, we praten over een, een leerervaring voor mensen, ja. maar het is beperkt tot de zorg. Want ik kan me voorstellen, u haalde het net zelf even aan, uh, Nieuw Unicum heeft ook hoveniers. Of mensen die de tuinen er rondomheen verzorgen. Ja, ja, ja. Uh, ze hebben managers. Ja. Uh, doen jullie daar ook wat ja, mee aan? Maar zeker. Zorg. De, de zorg is wel het belangrijkste voor ja. ons. Hè, want uh, als je kijkt naar de verdeling van, uh, van de medewerkers, dan is uh, de, de groep uh, medewerkers in de zorg is verreweg de grootste. Ja. En daar ligt ook het meeste werk. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld uh, ook ICT-leerlingen. Uh, ja. Die bij ons bij Compunique, zo heet dat onderdeel van dagbesteding, uh, die daar een stage lopen. En uh, het, het aardige voor die stage is dat ze, uh, naast het feit dat ze natuurlijk uh, met computers moeten kunnen werken en moeten kunnen sleutelen, uh, wordt ook gevraagd van die leerlingen om contacten te leggen met onze cliënten. En dat betekent dat, er zit wel wat nerds tussen, ja. Dat die jongens, dat die ook, nog steeds leuk. Ja, hij blijft leuk. Ja. Maar dat die jongens dus ook leren, om meestal zijn het jongens, om uh, met de cliënt om te gaan, en dat betekent ja. dus dat ze ook even tien stappen in het tempo terug moeten, ja. om dat uitleg geven over het, uh, het, het aanmaken van ja. een uh, e-mail, e of wat dan ook. Ja, dat, kost, uh, dat kost tijd als je niet zo makkelijk uh, bent te verstaan. Hè? Dus, uh, ja. die, die leren dan echt communiceren met onze cliënten. Dat zijn wat andere vaardigheden dan ICT-vaardigheden ja, die, ja. die je moet leren. Klopt. En zo hebben we ook sport en bewegen. Dat is een uh, behoorlijk uh, aanbod van, uh, van leerlingen die we krijgen. en uh, Die houden zich ook bezig bij ons in het zwembad. Maar ook met droge activiteiten. Faciteermanagement. Uh, Heb... We hebben dus eigenlijk van allerlei soorten ja. stagiaires. Het is dus eigenlijk... Uh, de hele wereld kan staatje lopen bij je nu. Van, van, van zorg tot sport tot ICT. De wat druk nou ja, Breed in, in ja, beroepen bedoel ik. Zeker. Ja, Voor zeker. mensen die sport doen, sport en bewegen, is het natuurlijk ook een hele omschakeling. Want ik zie de uit van CIO's wel eens voorbij komen. Ja. En dat zijn ook allemaal uh, sporters, flitsende sporters. En die hebben dus hetzelfde wat u met uh, de ICT'er zegt. Het is natuurlijk heel anders om iemand te begeleiden met, ja, met een, met een ja. handicap. Als dat je zegt van nou hier heb je een bal en we gaan volleyballen. Ja. Nou ik zeggen, in hun opleiding... Hoe gaan ze is, uh, maar om? Ze worden in hun opleiding daar, uh, vind ik, best wel goed op voorbereid. Ja? En uh, dat betekent dat ze, als ze kiezen voor de richting bewegingsagoog, zo heet dat dan, dan uh, wordt er ook aandacht besteed aan het feit met uh, mensen die beperking hebben, hmm. en hoe je daar uh, bewegingsmogelijkheden kan, uh, kan aanboren en hoe je die actief uh, kan, kan krijgen binnen de beperkingen die ze hebben. Ik moet zeggen, we hebben erg veel plezier van die leerlingen. En we zien ook uh, eigenlijk wat, wat, uh, steeds meer uh, de neiging om tot samenwerking te komen. We hebben fysiotherapeuten bij ons. Die hebben natuurlijk een hele andere insteek. Ja, ja. Uh, maar die zien ook steeds meer het, uh, de mogelijkheden van onze leerlingen sport en bewegen. Hoe is uh, de reactie van zo'n uh, zo stagiair? Want die, uh, die komt natuurlijk met een insteek sport en bewegen komt in, in de instelling. Uh, die gaat met werk. Komt daar wel eens van wat van terug als, ja, zeker. als uh, de, de feedback over, uh, ja. over die opleidingen? Kijk, je moet je voorstellen, en dat geldt voor elke stagiaire die bij ons in uh, die unieke binnenkomt, er is een gewenningsperiode nodig. He. Je ziet de cliënt en uh, dat zijn toch mensen die over het algemeen zitten ja. in de rolstoel. De beperking is heel zichtbaar. En dat is een uh, groot verschil met uh, als je gezond verleid bent. Dan, uh, en je werkt ja, maar, inderdaad ja. in een sportieve omgeving, dan, uh, dan moet je wennen. Dat geldt voor onze zorgleerlingen, voor alle leerlingen geldt dat. En daarover uh, is natuurlijk voldoende aandacht bij de begeleiding. Dat, ja. dat weten we, daar gaan we ook vanuit. En we geven de leerlingen ook een mogelijkheid om hun ervaringen te beschrijven, de leerlingmap. Een leerlingmap, dat is een soort logboek wat ze bijhouden. Een leermap? En, uh, ja, een leermap. Zo <laughs> kunnen en dan, dan hebben ze dus de mogelijkheid om dat soort ervaringen op te schrijven en te merken van hé, hey, daar... Er wordt uh, uh, redelijk gekort in, uh, in de zorg, ook in, uh, in opleidingen van scholen. Heeft u daar last van? Merkt u dat? Uh, nee, niet in uh, uh, tekorten uh, als het gaat om, uh, om leerlingen. Dat is nog niet het geval. Uh, het is natuurlijk wel zo dat het aantal schoolverlaters in absolute aantallen wat terugloopt. Mm. Uh, tot nu toe, uh, ook zeker dit jaar niet, uh, merken we daar een terugloop. Uh, dus het aanbod van, uh, van leerlingen is, uh, is nog groot genoeg. Okay. En dat, uh, ik hoop, dat het, ik hoop dat het zo blijft. Ja, ja zeker. Ja, ja. Ja, ja, we ja. Als ik het zo beluister, dan, uh, dan vind ik het... Uh, buiten leren en, en, en, uh, en helpen vind ik het ook maatschappelijk een belangrijk ding Klopt. dat, dat uh, uh, nou, je moet het niet te grof zeggen gezonde uh, mensen gewoon eens een keer in unicum komen en daar eens een paar maanden stage lopen om eens te kijken wat er in de wereld te doen is. Nou, zeker. Ja, zeker. En ze zijn welkom. Nou, dat is dan goed. mooi. Dat is dan, dan inderdaad doen. mooi. Nee, uh, ik denk dat we. gaan we zo we een beetje moeten om, de, de We maar. moeten er ja. zo'n beetje uit. Ik wil uh, u hartelijk bedanken voor uh, de uitleg. Heel graag gedaan. En uh, als er mensen zijn die interesse hebben kunnen ze bij u terecht. Zeker weten. We hebben op de site, uh, daar staat ook uh, bij de afdeling opleidingen. Daar kun je voor. Doorklik, vragen naar nou, meneer Van der Meer. En uh, de site heet www.nieuwunicum.nl. Oké. Okay. Helemaal goed. Dank u wel. Dank u voor uw komst. Dit was Goedemorgen antwoord. Ben. Het zit ja, er ik, al heb, weer op. ik heb nog wel een opmerking, want ik werd gisteren aangesproken door uh, Tom en Thea de Rode. Uh, ja. Die uh, genieten nog steeds van het uitzicht, maar ze mogen niet voeren. Nee, absoluut niet. Dat moeten ze ook niet doen. Goed, dit was Goedemorgen antwoord vanuit Hotel Hoogland. Zaterdag 29 januari. Naast mij zit Don En naast mij en zit Ben Zonneveld. De, die heeft weer prachtig gedaan. Ja. Achter de knoppen Roy Haldeman, gastrouw. En redactie deze week, Yvonne Roosendaal. Wij wensen u allemaal een prettig weekend. Dag hoor.